11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel heeft in Zuidoost-Turkije onder extreme veiligheidsmaatregelen een vluchtelingenkamp bezocht. Merkel landde vanmiddag met EU-kopstukken Tusk en Timmermans op het vliegveld van Gaziantep. En reisde vervolgens met de Turks premier Davutoglu naar een kamp dicht bij de Syrische grens. Echt veel tijd voor gesprekken met vluchtelingen was er niet. Tijdens de slotverklaringen na afloop van het bezoek zei Davutoglu... dat Turkije zich aan alle verplichtingen in de overeenkomst met de EU heeft gehouden... en dat het nu tijd is dat Europa de visumplicht voor Turken versoepelt. Mensen met lage inkomens lopen vaker meer dan duizend euro per jaar mis... doordat ze toeslagen niet aanvragen. Volgens het VARA-programma Kassa vraagt één op de zeven huishoudens... toeslagen waar ze recht op hebben niet aan... Bij de mensen met een inkomen tot 10.000 euro loopt een kwart toeslagen mis. Bij ZZP'ers zonder inkomen en mensen met schulden is dat zelfs de helft. In kassa deed een deskundige een beroep op de overheid om mensen te helpen bij het aanvragen van waar ze recht op hebben. Meer dan 100 Afrikaanse migranten hebben de Spaanse enclave Suta in Marokko binnen weten te dringen. Volgens de Spaanse autoriteiten deden zo'n 250 Afrikanen een poging... en slaagden er 119 in het strand te bereiken. Sueta ligt in de straat van Gibraltar en wordt omzoomd door metershoge hekken. ChristenUnie-fractieleider gert -Jan Segers is door zijn partij... tot lijsttrekker gekozen voor de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Op het partijcongres in Zwolle riep Segers de andere lijsttrekkers op... om de tweedeling in de samenleving te lijf te gaan. Vorig jaar volgde Gertjan Segers Arie Slop op als fractieleider van de ChristenUnie. Het weer, vanavond klaart het op, maar er blijft nog kans op een enkele hagel of natte sneeuwbui. Het kwik daalt naar 5 graden aan zee, tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen vallen er opnieuw buien, mogelijk met een winterskarakter. En bij een stevige Noordwestenwind is het hooguit 9 graden. Dit was het NOE. Zin in Zandvoort! Zandvoort?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 Ja, if you want to be rich.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 Is Are you sleeping? Are you dancing? Are you fucking? <laughs> In console, mixes the noise, Mr. Chiavistelli L.J. Cavastelli. And this is